Drie uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Media over de hele wereld staan stil bij de dood van Johannes Heesters. De Nederlandse operettezanger en acteur overleed gisterochtend... in een kliniek in het Duitse Starnberg. Hij was 108 jaar oud. Heesters stond in het Guinness Book of Records... als oudste nog optredende artiest ter wereld. De dood van Heesters is niet alleen nieuws in Nederland en Duitsland... maar wordt ook vermeld op websites in onder meer de Verenigde Staten... Spanje en België. In veel artikelen wordt zijn carrière in Nazi-Duitsland aangehaald. Hij zou tijdens de oorlog hebben opgetreden voor SS'ers, maar dat heeft hij altijd ontkend. Zijn voorstellingen werden soms bezocht door Adolf Hitler, die volgens Heesters aardig tegen hem deed. In Nigeria zijn mogelijk 100 doden gevallen bij gevechten... tussen de radicale moslimgroep Boko Haram en het Nigeriaanse leger. Boko Haram wil de regering omverwerpen... en van Nigeria een islamitische staat maken. Donderdag braken gevechten uit in een stad in het noordoosten. Vrijdag arriveerde het leger, waarna veel bewoners de stad uitvluchten. Volgens de legerleiding zijn er zeker 59 militanten gedood. Maar mensenrechtengroepen zeggen dat er aan beide kanten... tussen de 70 en 100 doden zijn. Afgelopen dag leek de rust terug te keren, maar volgens bewoners wordt er opnieuw geschoten. De Amerikaanse Jordan Romero is de jongste bergbeklimmer geworden... die de zeven hoogste bergen van de wereld heeft beklommen. Gisteren meldde de moeder van de 15-jarige jongen... dat hij de top heeft bereikt van het Mount Vincent massief op Antarctica. Het record was in handen van een Britse jongen... die op zijn zestiende de zeven hoogste bergen had beklommen. Jordan Romero was tien toen hij de Kilimanjaro in Afrika bedwong. Op zijn dertiende stond hij bovenop de Mount Everest. Het weer vannacht vanuit het westen regen, overdag droog. Het blijft bewolkt. Middagtemperatuur tussen 9 graden in Groningen en 11 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust Simone Wijnands. Een hele goede nacht. Tot vier uur hoor je hier nog Lust. Het Radio 1 programma over seks, liefde en relaties. De belangrijke dingen in het leven, dus eigenlijk. We praten al de hele nacht met elkaar over kerst. De feestdagen waarin het toch draait om relaties. Omdat het toch meestal de dagen zijn die je doorbrengt met geliefde of verplicht met iets minder geliefde Zoals die vervelende tante of uh, je schoonmoeder... met wie je het eigenlijk niet zo goed kan vinden. En we zijn nog lang niet klaar met de feestdagen... want volgend weekend is het natuurlijk alweer oud en nieuw. En dat betekent goede voornemens. En het lijkt mij mooi om dit laatste uur van Lust van dit jaar, want volgende week is er een speciale marathon-uitzending... van de overnachting te horen op dit tijdstip... om het te hebben over goede voornemens op het relatievlak. Wat wil jij veranderen aan de relatie met je partner? Wil je meer energie steken in je relatie? Of je seksleven een uh, nieuw leven inblazen? Of wil je attenter worden bijvoorbeeld? Dat kan ook een goed voornemen zijn. En hoe ga je dat dan uh, vervolgens aanpakken? Ik wil het van je weten. Mail kan naar lust.bnn.nl. lust.bnn.nl. Twitteren. En via de sms op 9090 zijn we te bereiken. En dan moet je even beginnen met lust een spatie en dan je verhaal. En natuurlijk het telefoonnummer. Dat is 0800-1121. Sweeder. Aan het eind van het jaar stijgt de verkoop van dieetboeken, worden we massaal lid van de sportschool, proberen we onze relatie weer op te frissen, kopen we nicotinepleisters. Kortom, we bereiden ons voor op de goede voornemers voor 2012. Maar wat willen mijn collega's die in Boits Bar nog lekker zitten te drinken eigenlijk veranderen aan hun leven? Hoor het nu. Boyd's bar. Boyd's bar. Boyd's bar. Boyd's bar. Neemers. Meer ja. seks. En ik moet en ik meer verrassingen doen. Ja, ik, ja. Moet, ik moet mijn vriendje meer waarderen, denk ik. Wat, heb dat jij een relatie? Ja, ja, ja, ja. Hoe ja. lang al? Uh, twee jaar. En wanneer heb je hem voor het laatst gezien? Uh, afgelopen vrijdag. Oh. Wauw, bijna ja. een week. Ja, ja, is pittig. pittig. Ja. En waarom uh, zien we elkaar zo weinig? Ja, omdat ik nu hier dan woon en dan, uh, ja, dan zie ik hem gewoon niet zo veel. Ja. En dan moet ik het van het weekend hebben. En oh. hij ook. Ja. Oh. Ja, Opsparen voor ja, het weekend, precies. jongens. Ja, dat is heb je wel wat om naar uit te kijken, zeg maar. Ja. ja. Maar goede voornemens? Ja, ik ik moet gewoon liever zijn voor mijn vrienden. Hij, doet alles voor mij. uh. hij kookt voor me, hij doet boodschappen, hij, alles het klaar als thuiskom. En uh, vandaag belde hij me ook op. Milo oh, Milou, vandaag is het 22e. Dan hebben we weer 20 maanden of ik weet niet eens hoe lang het is. En je... Oh ja, shit, wat ben ik dan vergeten? Oh. Echt, ik ben niet zo attent. niet attent, dus ik moet attenter worden. Dat is mijn goede Jij moet mee. attenter worden, Leslie? Ja. Ik ga meer mijn vriendje verrassen. Hoe? Met, met lingerie? Ja, gewoon dat ik hem opwacht met dingen en zo. Dat doe ik wel eens, maar gewoon echt te weinig. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, dat, moet ik ook, dat vind ik zelf ook leuk, maar ik vind altijd gewoon zoveel gedoe. Dus dan. Heb, weet je wel, ik ben altijd zo lui, maar ik moet gewoon, weet je wel, gewoon haar stijlen en dan grote oorbellen maar, en oh, hij wordt heel gaal als hij haar stijlt. Ja, ja? En van, uh, van uh, charretels en dingen. Wat oh, dan... is het toch met mannen en charretels? Ja, weet ik het niet. Het ook over. Ja, dat ja, is helemaal. En, uh, nou, een vriend, ja, vriend Nou ja, dat <laughs> <stuff>. <laughs> ja. Nee, nee, ja, Vooral ja. dingen die ik kapot mag scheuren of ja. zo. Ja, en dan bak nee, ik, ik een taartje en dan wacht ik hem op. Maar hebben jullie bewust gedacht... Ik moet aan goede voornemens denken. Nee, ik heb voor eerst geen voornemens. Ik heb normaal Ik heb eigenlijk ook niet. Ik ben al gestopt met roken. Ik ben al een beetje gestopt met drugs. Ik heb een asielzoeker. Een beetje gestopt met drugs. Nee, Een beetje. Nu doe ik het maar één keer in de maand. Ja, heel goed les. Ik heb net een bestelling voor nieuwjaar geplaatst. Ja, maar dat is nieuwjaar. Dan hoor je het erbij. Ja, nieuwjaar mag. Ja, het is Nee, nee, tuurlijk. Ja, ja, ja. tuurlijk, tuurlijk. Nee, Mooi, en ik ben wel... En Simone, heb jij nog um, goede voornemens voor het nieuwe jaar? Oei, dat is een goede vraag. Ja. Daar moet ik eigenlijk even wat langer over nadenken. Maar ik ben eigenlijk... Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo enorm van de goede voornemens. Ik... Nee, ik vind het altijd zo'n uh, onzin. Ik vind, ben ook nooit zo geweest dat ik dacht van, oh, de, de, de, ik heb uh, ooit wel eens in een uh, ver verleden uh, gerookt een tijdje. En uh, daar had ik eigenlijk altijd zo'n gevoel bij van, ik vind het niet, het past niet bij me, en ik vind het niet lekker. En ik, uh, ik, ik, ik wilde er vanaf. En dat ben ik ook gewoon in één keer abrupt mee gestopt. En helemaal aan, niet toen het uh, nieuwjaar was. Ik dacht, dit is juist niet het moment om het te doen. En. Uh, Even denken, ja, sporten en zo. Dat zijn ook altijd van die voornemens hè? dat mensen zeggen, ook oh, ga nu, nu echt naar de sportschool. Nou, dat is eigenlijk ook iets wat ik al, uh, wat al wel vast in mijn leven zit. Lekker naar de sportschool en zo. En dat voelt niet echt als, een, als iets wat je je moet voornemen om te doen. Dat zit hangt dan een beetje zo aan vast dat het iets is waar je tegenop ziet en wat niet leuk is om te doen. Dus nou, daar heb ik eigenlijk niet echt. Nou, misschien. Als ik dan toch een goed voornemen zou moeten bedenken... is het misschien toch meer um, tijd nemen voor, uh, voor, voor dingen, voor kwaliteitsdingen. Voor een goed boek lezen bijvoorbeeld, gewoon eens eventjes goed de tijd ervoor nemen om een goed boek te gaan lezen. Maar nu is het allemaal vaak vluchtig en snel, snel, snel. Dan denk je, ik heb er geen tijd voor en komt er niet van. Misschien is dat dan een mooi voornemen. Maar verder, nee, ik ben er eigenlijk niet zo van. Maar eh, misschien heb jij daar wel hele andere gedachten over. Kom maar door met die goede voornemens op relationeel vlak. Je kan bellen naar 0900... Of 0800-1121, 0800-1121. En sms'en doe je dan weer naar 9090. Even beginnen met lust, een spatie en dan je bericht. Dit is Lana Del Rey. swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game.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 All the Time heaven is a place on earth with you. Tell me all the things. Del Rey en videogames. Doet me meteen weer denken aan mijn trip door Amerika, die ik maakte in oktober. Toen werd dit nummer daar heel veel gedraaid op de radio. En hier in Nederland ook. Het is volgende week 2012, volgend weekend althans, uh, oud en nieuw. En uh, ik dacht, het is wel aardig om eventjes met jou te praten over wat dan je goede voornemens zijn. Want dat hoort toch een beetje bij je, hè? we weten het nieuwe jaar. Of je goede voornemens hebt op het gebied van uh, je relatie. Of misschien wil je een relatie juist in 2012 en ga je daar actief iets mee doen. Of juist niet, wil je uh, misschien wel stoppen met, met je huidige relatie. Zoiets uh, kan natuurlijk ook. Goed je voornemens, daar wil ik het graag met je over hebben. Dat kun je doen door te bellen naar 0800-1121... 0800-1121 of te mailen. Dat kan dan naar lustbn.nl. En dat heeft Rick ook gedaan. Die zegt... Als single zijn, heb ik het voornemen bij een potentiële relatie... niet meer achter iemand aan te huppelen. Als iemand mij leuk vindt, dan merk ik het vanzelf. Nou... Dat is een mooi voornemen. Ben ik benieuwd naar Geert. Goeienacht, Geert. Hallo, met Geert, ja. Ook goede voornemens? Ja, ja. Ik, ik heb het goede voornemen. Dat ligt helemaal niet in het relationele vlak, hè. Uh, ik bedoel, in, in, qua relaties... Uh, ik heb het wel gehad. Ik ben nou 63 en ik... Uh, oh, je vindt ah, het zo nee. mooi geweest. Ik, ik, ga, ik ga me geen goede voornemens uh, uh, op de hals halen uh, uh, qua relaties. Maar wel uh, wat betreft het roken. Heel verstandig. Ja. Want hoe lang rook je al? Ik rook al een jaar of 40 of zo. Oei. Ja. Ja. ja. Dan uh, wordt het wel een keer tijd. En, en ik heb er ondertussen ook last van. Hè, mm -hmm. ik, ik heb de gevolgen ervan ontvonden. Uh, mijn benen die doen niet zo goed meer. De bloedvaten die zijn uh, verstopt geraakt. En dat soort dingen. En uh, ik, ik, ik, ik loop nog wel, maar dat gaat steeds moeilijker. Maar waarom ga je dan nog een week wachten? Dan zou ik toch zeggen: stop meteen nu. Ja, oh ja. Dat is de verslaving. Mm -hmm. Ik ben verslaafd ja. aan, aan die nicotine. Dat is de pest, hè? Ja, het is, dat is, het is de echt. Pest. Zo. Ja. ja, het is, het is echt en, en om daar dan mee te gaan stoppen. Nou, dat kost echt energie, hoor. Dan moet je. Ik, ik heb het al vier keer eerder geprobeerd. En hoe ga je het nu proberen dan? Ga je nu iets anders doen. waardoor je zeker weet dat, je wel, uh, dat het wel gaat lukken? Ik hou me steeds uh, sterker en harder voor ogen dat ik mijn gezondheid echt zit te verpesten... door ja. door te gaan ja. zoals ik nou bezig ben. Nou, dat is ook zo, ja. Ja? ja. Nou, ja. Ik, ik heb zelf ik heb niet, niet zo lang gerookt als jij, hoor. Ik, een tijdje tijdens mm. mijn studententijd en zo. Ja. En uh, nou, ik moest zeggen, ik had er ook wel last van, hoor. Mensen zeggen vaak dat je dat pas later merkt. Maar ik moest toch wel veel hoesten, vond ik, voor, voor iemand van mijn leeftijd. Ja. Maar ik vond het ook lastig. Ik, uh, dat, dat is echt die verslaving inderdaad. Maar ik, voor mij werkte het vooral dat ik mezelf echt steeds maar voor ogen hield. Dat ik dacht: van ja, als ik, als ik nu nog eentje ga roken, dan schiet ik niks mee op. En ik moet niet jaloers zijn op andere mensen die dat, die dat wel doen. En de kunst is volgens mij ook gewoon om steeds maar niet te weer te beginnen, om gewoon steeds, steeds nee te zeggen. En dat ja, gewoon ja, niet ja, te doen, ja, dat is het enige ja, wat ja, je kan doen. helpt me mijn argumenten om mezelf onder bedwang te krijgen, uh, helpt je versterken met wat je nu allemaal zegt. Nou, gelukkig, daar ben ik blij echt. En ik hoop ook van harte dat het me eindelijk gaat lukken. Nou, ik Om hoop Om er echt mee te stoppen, ja. Ja, want, ja. Want je weet niet wat je je aanhaalt. Ik bedoel, na die 40 jaar, dan gaan die benen dus echt niet, niet meer functioneren. Die, die, die gaan echt, je kunt niet meer echt normaal lopen. Nee, nee, dat is toch behoorlijk lastig. Je, je wil ja. er wel wat jaartjes meegaan, uh, lijkt me, toch? Ja, ja, ja. En ik weet ook wel dat het voor iedereen verschillend uitpakt. Hè. Ik bedoel, de een krijgt last van dit en de ander krijgt last van dat... als je, als je door blijft gaan met roken. Maar uh, het zijn wel problemen die uh, de moeite waard zijn om toch uh, weer, weer te bestrijden te, de, um, om er tegenin te gaan. Nou, dat lijkt ja. me ook. Maar je gaat dat dus uh, volgend weekend doen en uh, oud ja. en nieuw vieren ook, neem ik aan. Wat zeg je? En oud en nieuw vieren ook, neem ik aan. Zeker weten. Wat, natuurlijk. Uh, wat ga je ja, doen? Ja. Ga, je, ga je iets ja, leuks en, doen? En, en, en, en uh, tot, tot en met de 31 ste december ga ik ik, gewoon door met roken, maar van de na, in de nacht van 31 op 1 januari ga ik stoppen. Dan is het afgelopen ja. klaar over ja, en uit. Dan is het afgelopen. Nou, ja. ik, ik, uh, ik hoop dat het je lukt. Ik, uh, ik ga voor je duim in ieder geval, maar gewoon niet doen. Ja, dat is het enige. Volgens Controleer mij wat ik kan doen. me er nog eens op. <laughs> dat is goed. Dan uh, laten we, laten we even je nummer achter, dan, uh, dan gaan we het in de gaten houden. Doen we. Fijne ja. nacht en een fijne kerst ook, hè? Jij ook. Dag, Geert. En iedereen een fijne kerst, mooie feestdagen, een, een, een goed uiteinde en een, een, een lekkere roetje in het nieuwe jaar. Nou, hebben we alles gehad. Fantastisch. Ja. Geert, dank je wel. Doei! Doei! man who jingles and he'll dance for you No worn out shoes with silver hair and ragged shirt baggy pants he would do the old south shoe he would jump so high jump so high and then he'd lightly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 I've been dying now for 20 years, you still breathe. He said, I dance now, and every chance in honky tongs for my drinks and tips. But most of the time, I spent behind these county bars. You see, sunlight, I drink so bad. Then he shook his head Oh, Lord, when he shook his head I could swear I heard somebody say, please, please That's Mr. Jangle Calling Mr. Jangle, Mr. Bojangles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 Misschien herinner je het nog wel het programma Draadstaal? Dat was een satirisch programma van Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven. Inmiddels zijn zij alweer bezig met een ander soortgelijk programma neonletters. Maar ik heb een fragmentje dat is zo geniaal dat ik het je niet wil onthouden. Luister even mee naar het volgende fragment waarin Joop uit Draadstaal dus naar de snackbar gaat om wat kipcorn te halen bij eigenaar Leon. En dan slaat opeens die eenzaamheid van Kerst enorm toe. Kipkorntje. Doe er maar twee. Twee kipkorntjes. Dicht uh, met de kerst. Jazeker. Klopt. Lekker uh, aan familie. Nee, nee, nee, nee. Lekker thuis, hè. <laughs> Jij? Ja, ik ook uh, lekker. lekker thuis. Lekker niks. Ja, precies. Lekker. Heerlijk. <laughs> lekker op de bank. Lekker uh, plakje worst, stukje kaas. Gezellig. Oh je niet eens kijk kijken. Schitterend hoe ze ieder jaar weer opnieuw uh, al die mensen... Jo? <laughs> ik ben domme zo alleen, nee, ik ook, Joop. Ik ook. ze je zo tegenop tegen die trendagen? Dat is een niet. Ik ook, Joop, En dan zegt hij Robert te brengen ook nog. Want niemand mag met Kerst alleen zijn. Waarom zegt hij dat? Joop, Leon, ik wilde je nog vragen, maar ik dacht van nou, hij zal wel heel erg druk zijn het allemaal mensen uit ik... Oh nee, wat... maar dat dacht ik ook voor jou, Joopie. Jouw... Nee. Wij gaan samen kerst vieren. Ik ga voor deze jongen koken en cadeaus kopen en alles. Want niemand mag mijn kerst alleen zijn. Oh je niet, het is tree the greatest thing at christmas is to know that you love me oh wrap yourself in a christmas package and mail it home to me market special handling please address it personally wrap yourself in a christmas package And mail it home to me. It'll make me happy. Will make me dance with glee. Oh, be careful how you wrap it. It's so precious to me. It's sure it for a million. And sign it personally. Your letters. So wonderful Oh, I'll never ever take your place Oh, you don't know How glad I'll be When I see your lovely face So, wrap yourself in a Christmas packet And mail it home to me Oh, market special handling Please address it personally Wrap yourself in a Christmas package And mail it home to me Ooh, it'll make me happy How it'll make me dance with glee It'll make me happy Ik hoor je in lust Dina, we noemen haar onze eigen serial dater, omdat ze zoveel date, logisch. En wij krijgen een exclusief kijkje in dat turbulente dateleven van Dina en alles wat er gebeurt op het gebied van uh, liefde in haar leven. En vandaag horen we hopelijk of het een romantische of een eenzame kerst wordt. Goedenacht Dina. Hoi, goeienacht. We gaan eerst maar eventjes voordat we da daartoe komen... even terug naar de vorige keer dat we je spraken in de uitzending. Toen was je er even helemaal klaar mee. Ja. Je hart was gebroken en je zei toen dit tegen Zaraida. Is het nog leuk? Nou, um, ik uh, nu even niet, denk ik. Nu even niet? <laughs> even even pauze. Ja, moet er even pauze? Waar ligt dat aan? Uh, nou ja, omdat ik toch... Uh, um, voor het eerst denk ik wel, uh, het erg jammer vind dat het niet iets is geworden met een jongen. Hoe is het nu? Ben je nog steeds uh, manloos? Nou ja, ik was er wel even klaar mee inderdaad, uh, nadat het uit was gegaan. Maar ik ben uh, uiteindelijk weer op de fiets gestapt. <lacht> met je gebroken hartje. Met mijn gebroken hartje, inderdaad. En uh, uh, ja, ik had uh, wel leuk contact weer gekregen met iemand. En uiteindelijk uh, zei ik, eerst zei ik van. Uh, ik denk toch niet dat het wat gaat worden, want uh, ja, ik wil in het principe gewoon nog, ik wil graag een joodse vriend, dat wist hij ook wel, en um, dat was hij niet. Mm -hmm. Maar uiteindelijk was het toch wel heel gezellig en waren we toch wel heel nieuwsgierig geworden naar elkaar. Dus toen hadden we toch maar uh, vorige week, twee weken geleden volgens mij hadden we afgesproken. Ja. En toen? En nou, dat was uh, heel, heel leuk. Uh, het was heel gezellig. Zoals zij zei, berengezellig. gezellig. <laughs> <Wow>, oké. <okay. laughs> en uh, uh, ja, genoeg te bespreken. En uh, ja, leuk. En met netjes thuis ook. Ja, het ja, was heel leuk en we hebben daarna ook nog wel uh, ja, dagelijks contact gehad, zeg maar. Ja, want je vond hem dus toch wel heel erg leuk, stiekem. Enige genadeel hoor ik Jawel, dat hij dus maar niet joodse um, en, uh, en berengezagd, meer, Gewoon meer een leuke, leuke man, maar niet per se, uh, uh, zeg maar, donderslag en uh, bliksem, hoe noem je dat? Hmm, niet, <laughs> niet al, uh, helemaal hoog tot de botel, zeg maar. Nee. Maar wel leuk. Dus, en ik, ik zei op een gegeven moment van, uh, ja, hoe zie jij het, zeg maar, verder. En dat uh, wilde hij terecht niet uh, over de... Ja, met berichtjes bespreken, maar zij mm. laten we ergens gewoon even wat afspreken. En dan uh, hebben we het erover. En, uh, nou, dat was uh, vanmiddag. <laughs> Oké, okay, dit is dus vers van de pers. En uh, wat is er gebeurd? Nou ja, we hebben, het, uh, we hebben heel gezellig geluncht. En, uh, <laughs> beren gezellig. En... Um, uh, uiteindelijk uh, hebben we het er dus niet over gehad. Maar toen liepen we zo'n beetje terug uh, naar zijn auto. En toen zei ik, nou, we hebben het er niet echt over gehad, hè? Uh, zo, ik, ik gooi dat maar een beetje ter tafel. En toen zei hij, nee, nee, want het kan ook de volgende keer. Toen zei ik, van, nou ja, nu we er toch zijn, zoiets. En uh, toen zei hij, van, nou ja, waar hij een beetje mee zit, is het leeftijdsverschil. Want hij um, is heel veel ouder. Nou ja, hij is twaalf uh, jaar ouder dan ik. Oké, okay. nou, ik um, nog wel... Ja. ja, ik vind het ook nog wel meevallen hoor. Maar goed, dat, uh, daar had hij, zelf, had hij al voordat we elkaar hadden gezien uh, helemaal in het begin al gezegd dat hij dat zei, dat, zei, dat kan toch niet? En, maar goed, uh, dat is toch wel iets waar hij een beetje mee zat. Mm -hmm. En ik zei van, nou ja, voor mij was het eigenlijk ook wel duidelijk, omdat ik gewoon graag een Joodse vriend wil, dat het toch ook niet uh, super serieus zou worden. Dus uh, daar waren we eigenlijk wel over uit, maar het is toch wel heel gezellig en zo. En, uh, dus we gaan zeker nog uh, samen een keer lunchen of wat eten of uh, wat drinken en dat soort dingetjes. Dus het contact blijft. Oké, okay. uh, maar gewoon een beetje voor de gezelligheid, maar niet echt iets ja. serieus, hoor ik dat? Nee, maar uh, gewoon een beetje vriendschappelijk meer. Ja, ja, maar waarom wil jij zo graag een Joodse man? Ja, dat, dat, ik denk dat het, dat het hetzelfde is als bijvoorbeeld mensen die uit hetzelfde dorp komen, die uiteindelijk bij elkaar komen... Of, Mensen die allebei voorliefde hebben voor rockmuziek. Of, uh, het is iets gemeenschappelijks wat je hebt... wat je niet echt makkelijk uit kan leggen. Maar wat er wel in je hart zit, zeg maar. En uh, het scheelt gewoon een hele hoop uitleg vooral. Ja, dat... Dus dat ja. In het begin inderdaad. Maar ja, aan de andere kant, als je iemand gewoon echt leuk vindt... je kan het je kan toch ja, niet ik, afdwingen. Ik, ik sluit ja. het ook niet uit, want ik deed ook wel mannen die niet Jood zijn. Maar mm -hmm. als je vraagt aan mij wat zou je willen... Uh, dan is dat wel echt, echt... Er staat dat wel met stip op één. Ja. ja. Naast het oké. feit dat het een man moet zijn, maar... <laughs> maar waar zijn dan die leuke Joodse mannen dan? Hele goede vraag. <laughs> um... <laughs> ik heb er wel een paar gedate, maar die vond ik uiteindelijk... En, en dan, het grappige is dat je dan, zeg maar... dat ik sneller dan afspreek met een Joodse man... die ik misschien minder leuk vind, maar omdat ik denk... oké, okay, hij is Joods, laat ik het een kans geven... dan dat ik het normaal zou doen, zeg maar... Er is, uh, is niet een speciale dating site of zo voor nog. Ja, ook wel, ook wel. Maar uh, er zijn ook veel, dan ga je ook gauw uh, meer een beetje naar de buitenlandse site, zeg maar. Maar mm. je ook naar uh, België en Luxemburg en uh, Engeland en Frankrijk en zo. En, ja. en dan is het nu natuurlijk ook nog eens kerstmis. Dus ik neem aan dat jij dat dan niet viert. Nee, ik vier gewoon elkaar. Oké, okay, leuk. En met wie? Met wie ga je dat vieren? Want dat zijn toch. ik kan me voor, Ik weet niet precies wat het helemaal inhoudt... maar ik kan me voorstellen dat het ook, net als met kerst... wel zoiets is wat je viert met je geliefde en je familie. En hoe, yeah. hoe doe jij dat dan zonder, zonder leuke, spannende vlam? <lacht> nou ja, het is denk ik wel iets anders dan echt een kerstdiner... Uh, dat je hebt met familie en vrienden. Dit is meer dat je acht dagen lang... Uh, ja, elke avond steek je een kaarsje aan en vaak zijn er wel uh, ja, dingen die er omheen worden gevierd, geregeld, zeg maar. Dus ik heb een feestje morgen, maar ik mis daarin niet extra een partner of zo. Nee, nee je hebt niet het gevoel zo met, met deze nee. donkere dagen en met alle lichtjes buiten en... Uh... De, de, de gezelligheid die we toch verplicht opgelegd krijgen, nee. dat je je nee. moet maken. Dat ik begin niet in paniek om me heen te slaan en alles <laughs> en iedereen maar te daten, omdat ik niet alleen wil zijn. Nee, zeker niet. Nou, dat lijkt me heel verstandig, maar voor uh, deze rubriek <laughs> lijkt het me dan wel weer heel verstandig dat je wel snel weer aan daten ja, gaat slaan. Ja, ja, tuurlijk. Wat is het, uh, door. het volgende plan? Um, nou ja, het volgende plan is uh, weer kijken wat er op mijn pad komt. Er zijn nog wel een aantal uh, geïnteresseerden, zeg maar. Uh, in de wachtrij. <laughs> Doe maar. maar. Maar ik weet niet of dat ook echt wat gaat worden. Dus ik moet gewoon even wat. Heb uh, je even wat nieuwe. Uh, nieuwe uh, vlees in de kuip, zeg maar. Precies. Nou, ga ja. daar aan werken, Dina. Ik ben uh, heel benieuwd naar je nieuwe verhalen. We horen het in het nieuwe jaar, wil dan? Yes. Dus, uh, een fijne fijn... kerst. Ja, dankjewel. En jij een fijne uh, Ganoeka. Ganoeka, ja, heel goed. <laughs> fijne nacht nog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 Dream about songs with the color blue. Cause lovers make me hazy. It yeah, has a lot to do with you, sophisticated lady. You can tie a Yeah. Je de ad en Ben ik anders dan de rest? Voelt ze zich onzeker? Hoe red ik mijn relatie? Waarom komt hij niet klaar? Wil ze wel met me trouwen? Zit ik nu in een slur? Slur? Wil weet het. Heb jij een vraag op het gebied van liefde, seks of relaties... voor onze seksuologe Wil Berghuis? Dan kun je die mailen naar lust.bnn.nl. Wil, goedenacht. Goedenacht. Jij bent er weer bij, want ik ja, heb hoor. een mail gehad van André... En ik zal hem eventjes voorlezen, dan weten we allemaal uh, wat zijn probleem is. Hij schrijft, ik ben al jaren single en heb ook weinig seks. Eigenlijk heb ik er ook niet zo'n behoefte meer aan. Ik ben 38, schrijft het tussen haakjes. Nu luister ik vaak naar de adviezen van Wil en Lust. En heb ik eigenlijk een simpele vraag. Kan een mens gelukkig zijn, ook in een relatie zonder seks? Wat is jouw mening, Wil? Nou, oh, van Ja. <laughs> ja. Uh, hij vraagt dus eigenlijk, heb ik dat goed begrepen van... kan een mens gelukkig zijn in een relatie? En hij heeft zelf geen relatie. Nee, hij heeft zelf geen relatie en ook geen behoefte aan seks... zoals ik nee, het uh, nee. uh, lees. Maar hij, ja. Ja, hij vraagt eigenlijk bijna een soort van goedkeuring... of het normaal is om daar geen behoefte aan te hebben. Dus ja. Dat uh, filter ik uit. Ja, precies. Dat, dat denk ik dan ook. Alleen hij vraagt ernaar van, kan het ook in een relatie? En dat is natuurlijk wel uh, ja, het cruciale verschil. hè? Want, uh, Kun je als single, uh, het zou ook de vraag kunnen zijn, kun je als single, zoals hij leeft, uh, al jaren single en weinig seks en ik heb er ook niet zo'n behoefte aan, kun je dan ook gelukkig zijn? Hè? Betekent het van, uh, ben je gelukkig zonder seks? Kan dat? Of staat seks uh, eigenlijk synoniem voor, uh, voor uh, gelukkig zijn? Als je alleen bent. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat zeker kan. Dat er heel veel mensen zijn, uh, of ze nou 38 zijn of 58 of 28, die geen relatie hebben en die uh, ja, weinig behoefte hebben aan seksualiteit en uh, daar eigenlijk heel gelukkig mee zijn. Maar nou is het natuurlijk wel zo dat um, voor uh, heel veel mensen, zeker voor mannen, uh, seks, seksuele ontlading heel belangrijk is om je goed te voelen. Dat is, dat is een wetenschappelijk onderzocht, toch? Dat dat ja. euh, belangrijk is voor zeker voor mannen om af en toe eventjes een orgasme te hebben. Ja, ook dat, ja, dat, dat is zoals dat regelmatig zo is als je dat gewend bent. Het is ook vaak een kwestie van gewennen. Dus ook use it or you lose it. Dus hoe vaker je het gebruikt, hoe vaker je het nodig zult hebben. En hoe minder je het gebruikt, hoe minder je het nodig zult hebben. Dus de behoefte die uh, verschilt per persoon, hè? verschilt per man. Uh, ik ken ook mannen uh, die heel weinig uh, behoefte hebben aan, uh, aan seksueel contact en daar prima gelukkig mee zijn, en, uh, single of niet. Het, het lastig wordt als je dan in een relatie zit waarmee je met een partner bent die wel meer behoefte heeft. Dan kan het, hoeft niet, maar kan het wel een probleem vormen hmm. en dat gaat weer ten koste van, van je geluk in je relatie en dus ook je levensgeluk. Dus kijk, als je er allebei tevreden mee bent... die stellen heb ik ook, die ken ik ook. Van, ja, we hebben eigenlijk weinig uh, seksualiteit... maar we hebben ontzettend veel andere leuke dingen die we samen doen. En uh, we zijn er heel gelukkig mee. Daarom zal ik ook nooit zeggen van... je moet één keer in de week vrijen om gelukkig te zijn. Huh? Uh, nou helemaal niet. Sommige stellen vrijen één keer per jaar en zijn er prima gelukkig mee. En anderen elke dag en zijn er gelukkig mee. Het gaat erom dat je daar een beetje... Ja, hetzelfde instaat uh, als je partner. Ja, dat lijkt me ook op zich uh, ja. ook heel logisch. ja Dus als hij vraagt, van, kan een mens gelukkig zijn ook in een relatie zonder seks? Ja, dat kan. Eh, maar dan moet je ook een partner hebben die daar zo over denkt... en daar hetzelfde bij voelt en daar ook gelukkig mee is. Dan lukt dat wel. Maar als dat niet zo is, ja, dan heb je toch wel... Uh om over te praten samen. Ja, Nou is dat in zijn geval... hij heeft nu geen relatie, dus nee. hij, hij, kan er ook, hij kan het ook niet oh. weten nu hoe dat, hoe dat is. dan uh, dat, is, nee. dat is lastig. Maar kun je op basis van dit zeggen dat uh, André misschien aseksueel is... of is dat ook weer lastig? Want nee, hij schrijft veel... wel dat hij weinig seks heeft, ja, maar hij heeft we. dus wel seks. Ja, ja, ja. Aseksueel, dat, dat is ook maar een heel klein percentage van de mensen... die totaal geen behoefte heeft aan seksualiteit gedurende hun hele leven... En uh, dat zijn maar heel weinig mensen. Kijk, uh, behoefte aan seks verschilt in je leven. Hè? Dat, dat is als je een relatie hebt, net begin het verliefd bent, dan is die behoefte over het algemeen heel groot. Uh, ken je elkaar wat langer, dan wordt dat wat minder. Ben je ziek, dan is het ook wat minder. Dus het varieert. Het varieert heel erg. Je kan niet zeggen van zo wordt het en dat moet je hele leven hetzelfde blijven. Dus het kan best zijn dat André nu, nu hij geen relatie heeft, gewoon weinig behoefte heeft. Mm -hmm. Maar als hij weer een relatie heeft... En Vreselijk verliefd wordt, uh, weer ineens heel veel boeken Ja, Dat het dan weer heel, uh, maar zo heel anders wordt. Ja, ja, ja. precies. Nou ja, ik hoop dat zijn vraag hiermee goed beantwoord is. Dat uh, ja, hoop ik ook. Dank je wel in ieder geval, Wil. En um, hele fijne kerstdagen. Ja, nou, jullie ook allemaal. Tot in het nieuwe jaar. Oké, okay, doeg! <laughs> doeg! En White, Lenny Kravitz. De mooiste liefdesverhalen die vind je gewoon op straat. Elke week gaat uh, verslaggever Joris die gaat op pad en die vindt dan weer de meest bijzondere liefdesverhalen van mensen. Als ik zeg liefde, wat denk je dan? Seks. Seks. Ja. Denk je dat nou? Ja. Ik denk, nou, er komt iets heel anders uit. Nee. Ja, ook wel, mijn vriend. Maar je denkt in eerste instantie als je liefde, dan denk je aan seks? Ja. En ik waarom? heb al jaar samen. Ik heb al 2,5 jaar een relatie. En de seks is nog goed? Ja, zeker. <laughs> maar je denkt dan niet aan andere dingen? Aan warm tegen elkaar aan uh, liggen? Of uh, iemand die aardig tegen je doet? Ja, dat ook wel. Maar ja, ik vind toch wel, seks is ook belangrijk in een relatie. En ook ja. hoort het bij liefde. Hou sprankelend. Geheim. Geheim? Geheim. Nou, dan kan je toch een beetje vertellen van, uh, hoe, dat, hoe je dat dan doet? Ja, sms'jes, uh, bellen, brieven sturen. Je oh, stuurt dan beetje... nog brieven echt. Ja, we leggen uh, onder zijn kussen neer. En dan als hij gaat slapen, dan ziet hij het. Wat romantisch? Ja, <lacht> er zijn wel wat romantisch aangelegd. Nou wat schrijf je dan bijvoorbeeld als sms'je? Ik heb zin of. Wat schrijf je dan? Wat heb je de laatste keer bijvoorbeeld geschreven? Nou, toen hadden we 2,5 jaar samen. En toen heb ik geschreven dat ik heel veel van hem hou... en dat ik, uh, ja, dat ik hem niet meer kwijt wil. En dat het gewoon mijn liefde van mijn leven is. En dat ik de rest van mijn leven met hem wil blijven. Maar het is natuurlijk hetzelfde als seks. Als je zegt van, ja, oké, okay, 2,5 jaar ben je bij elkaar... dan hoor je bij een heleboel mensen... nou, dat wordt allemaal wel wat minder. Ja, nou, het ligt ook een beetje aan jezelf. Ja, want hoe vaak doen jullie het nog na 2,5 jaar in de week? Ja, zeker wel drie, vier keer per week. Soms een paar keer per dag. Ja, nou ja, het kan best lekker zijn. Maar is dat ook wel het belangrijkste, vind je ook, in je relatie tot je, met je vriend? Nou, seks is wel belangrijk. Als de seks niet goed is, ja, dan, ja, waar baseert je relatie dan op? Seks, ja, als de seks niet goed is, ja, dan ga je toch ook een beetje na zitten denken... Of het, wel, of het wel je relatie zin heeft, denk ik. En moeten jullie daaraan werken? Hoe bedoel je? Nou, gewoon, om dat allemaal in stand te houden? Nee, zeker niet. Nee? Nee, maar dat gaat wel zelf. En dan stuur je allemaal sms'jes en dan... Uh... Kom je z'n ja, avonds Ja, zeker. En dan ben je al helemaal opgewonden. En dan uh, duik je gelijk op hem of hij duikt op jou? Ja. ja. Zo werkt het dus? Ja, zo werkt het, Ik ja. ben ik toch wel eens benieuwd. Laten ze een smsje zien? Ja, nee, ik heb net een nieuwe een. telefoon. Dus ze staan er nu ook niet in. Nee? Nee. Maar als je hem nu zou moeten sms'en, wat zou je dan opschrijven? Nou, dat ik wel zin heb in vanavond. Jawel. Ja, en en nog, dan nog meerdere, niet dingen, spannend, maar dat, maar meerdere dingen, maar dat zeg ik niet. Nou, dat Want vind ik toch wel, wel een beetje geheim blijven. Nou, waarom? Misschien kunnen een heleboel mensen daar toch ook weer wat van leren. Nou ja, koop een paar plusje handboeien. Dat maakt je relatie ook wel wat, uh, wat opwindender. En dan geef je hem ook de opdracht om die dingen te gaan halen, bijvoorbeeld? Nee, die koop je gewoon op internet. Of samen naar de sekshop. Oh, dat gaan jullie ook? Ja, dat doen we ook wel eens. En wat ga je dan halen? Uh, nou ja, uh, glijmiddel of massageolie... Nou, dat klinkt allemaal heel spannend, ja, die toch? relatie. Ja, hè? Ja, en dat allemaal na 2,5 jaar? Ja. En buiten de seks, is het alweer leuk aan hem? Ja, zeker. Zeker wel, hoor. Kijk, uh, het, je, je relatie is natuurlijk niet alleen gebaseerd op seks... maar het is natuurlijk ook wel een deel, deel daarvan. Maar daarnaast doen we ook uh, ja, boodschappen samen. Dat is ook liefde, vind ik. Als je samen boodschappen gaat doen. Eigenlijk is alles liefde, hè? Ja. Samen op de bank zitten, tv kijken, filmpje kijken... Samen eten koken, samen afwassen, eigenlijk alles wel. vind je zo mooi aan hem? Zijn ogen. Ja? Ja. Elke dag zover hemel je daar nog steeds in weg? Ja, zeker, ja. Ook als er s morgens korsten tussen zitten, ochtendkorsten? Ja, nou zeker hoor. <laughs> Het gaat tenslotte om zijn ogen, niet om wat er, wat er allemaal om zit. En ja, dit is ook echt je liefde waar je echt je mee verder wilt? Ja, zeker. Er zijn al, zijn al meerdere plannen gemaakt. Trouwen? Trouwen, sowieso een kindje raalt er helemaal bij. Ja, dank je wel. <laughs> Het is ook wel iets wat ik heel graag wil. Dat heb je nog nooit bij een andere jongen heb je dat gehad, dit gevoel met hem? Nee, zeker niet. Nee. Ik denk dat ik met hem ook meer heb meegemaakt... dan dat ik in een andere relatie heb gehad. Wat heb je met hem meegemaakt dat jullie band verstevigt? Nou ja, we wonen samen. Dat, uh, dat ja. maakt een band natuurlijk ook al wat steviger. En uh, ja, ruzie met mijn ouders. En dat is eigenlijk al opgelost, uh, ook, door, ook, ook met hem. Dat was een soort mediator. Ja, zo zou je het wel kunnen noemen, ja. Hij liet je eigenlijk dingen zien die jij even helemaal kwijt was ja. naar je ouders toe. Ja, zeker. Een belangrijk persoon. Ja, zeker. En daar uh, ben ik hem ook heel dankbaar voor. En wie zegt nu nog steeds liefde is? Ja, ja alles. Oh, niet weer alles? He? Geen seks meer? Nou ja, ook nog wel hoor. <laughs> nee, ja. Dat is het eerste wat in mijn hok komt, toch? <laughs> Lust. Simone Wijnans. Radio 1. <laughs> yeah. Oh, yeah. Yeah. Yeah. No. Yeah. They say stick to what you do best, so I'm back. To carry in the European West on my back, and it ain't broke, so won't fix it. Especially since I don't know my focus, gone missing. About to visit, staying on route. Giving all of my beautiful people everywhere a shout.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 Reacting to something that threw sour in the midday hour But I won't let it tower above me Love me, hate me, gave me power I've crossed the ocean I've traveled the sea so Getting a bit closer To where I should be I know I'm supposed to Let my mind eat Please Every verse that I spit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 Van Piet Philly. Die plaat, eigenlijk wel. Ja, en ik uh, niet. De laatste lust van dit uh, jaar zit er bijna op. Volgende week dan is er namelijk een uh, hele speciale nacht. De nacht van de overnachting. En daarin uh, blikt Patrick Lodiers terug op de mooiste gesprekken. die hij in het afgelopen jaar heeft gevoerd in uh, de overnachting. Ook namens mij. Ook namens jou, ja. inderdaad. Je hebt ook een selectie gemaakt. Nee, nee, nee maar dat doet hij ook namens mij. Oké, okay. ja. nou mooi. <laughs> Daar kan je dan in ieder geval van genieten, dus van 12 tot 7 uur in de ochtend. Volgende week, uh, dat is volgende week. Maar eerst is hier nog dat andere hele leuke BNN-programma 4-7. Yes. al. Luc Ikink zit hier in de studio inmiddels. Gelukkig kerstfeest. Vandaag. Nou, zelf merry, merry. Het is nu officieel kerst. Ja. Uh, wat heb jij gepland staan uh, voor vandaag? Uh, nou, ik ga uh, straks met uh, alle BNN University uh, mensen van 2011 uh, een beetje jaar uitluiden, want dat is de laatste aflevering. En dan uh, ga ik slapen en dan word ik denk ik zo rond een uurtje of tien wakker en dan beginnen alweer een be nieuwe voorbereidingen voor, voor kerstdis. Mm. Uh, en dan komen allemaal mensen langs. Die komen dan eten en dan, nou dat wordt wel heel gezellig. En dan tweede kerstdag gewoon niks doen. Gewoon lekker chillen, relaxen, niks doen. Lekker? Ja, klinkt goed. Ja. En wat ga je eten? Uitkomen eten? Ik ga. Uh, wat ga ik eten? Uh, Rolade en uh, kip. En. Traditioneel? Ja, heel traditioneel. Ja, maar ben ik een traditioneel type? <laughs> en jij? Ja, nou, een beetje hetzelfde eigenlijk. Ook okay. lekker eten en, en drinken. En uh, een beetje relaxed. toen nog in de, in de keuken staan. Ja. En. Uh, nou, ik kom Eerst even slapen in ieder geval. Uh, strakjes. Ja. En wat ga je in de laatste 4-7 van dit jaar doen? Want je, je, je ja. noemde het net al eventjes met, met alle... De hele... Zit de hele, de hele University achter, selectie. Achter het glas zitten ze, zitten ze klaar. Ja. Ja, de, de, de 4-7 wordt altijd gemaakt door BNN University. En nou, uiteindelijk blijven daar dan een paar mensen van over. En, en die komen allemaal langs. En om, om, om... Ja, het is hun show, het is de laatste keer eigenlijk. Dus we gaan even... Ik heb een flesje champagne meegenomen. We gaan even het jaar uitluiden en een beetje praten over hoe het was. Wie was je lievelings? Oei! Wie was mijn lievelings? Wat een kutgedaan. <laughs> uh, ik denk dat... Uh, even kijken hoor. Wie was mijn lievelings? Uh, zij is... Zou je denken dat is van wel... En hij is... Ja, is ook wel... Wie is mijn lievelings? Misschien links? Komt nu naar binnen. Ja, dat was zwaar. Ja. Je moet er nog even over nadenken. Ik, uh, Wie is toch mijn liefde? Ik hoor ik, ik, het. Uh, ik ben benieuwd. Zometeen horen we het vast en zeker. Ik blijf ervoor op in elk geval. Zometeen 4-7 met Luc Iking. Na het nieuws van 4 uur met Lieselotte Thomas. Wie is mijn liefde?